Drie uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. In de filiaal van Zeeman in Helmond is geen bom gevonden. De omgeving van het gebouw werd vanochtend afgezet na een melding. Volgens een woordvoerder van Zeeman stond er in een brief dat er een bom in het filiaal lag. Explosieve experts van de politie hebben het winkelcentrum onderzocht, maar niets gevonden. Dat de explosieve experts net binnen zijn geweest, ruim een uur hebben gezocht in de winkel en niets hebben aangetroffen. En nu? Nu wordt er weer afgeschaald. Dat betekent dat het winkelcentrum langzaam en zeker weer open zal gaan. In overleg met de winkeliers uiteraard. Want we moeten voorkomen dat er dadelijk mensen in de winkels rondlopen... die er niet thuis horen en van alles meenemen. Dus in overleg met de winkeliers gaat het weer open. En langzaam en zeker zal ook de omgeving weer, uh, weer vrij worden gegeven. Het tankstation zal weer open kunnen. En uh, het gaat weer zijn gang in Helmond. De piloot van het Welling-toestel dat gisteren onder begeleiding van F-16's op Schiphol landde... zegt dat er geen Arabische muziek werd gedraaid in de cockpit... En daarmee spreekt hij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen, die alarm sloeg, onder meer doordat Arabische muziek over de radio werd gehoord. De luchtverkeersleiding hield aanvankelijk rekening met een gijzeling, ook omdat er even geen radiocontact was met de cockpit en de piloot een vreemde vliegroute koos. Voering stelt ook zelf een onderzoek in. De Spaanse maatschappij benadrukt dat de piloot goed zijn talen spreekt, dus er was geen taalbarrière in het contact met de verkeersleiding. De rechtbank in Rotterdam legt Jason Halman geen straf op... voor het doodsteken van zijn broer, Honkbal International Gregory Halman. Jason Halman kwam twee weken geleden al vrij... toen het openbaar ministerie zijn vrijlating eiste. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. De rechtbank zegt dat er wel bewezen is dat Jason zijn broer heeft gedood. en gaat dus uit van doodslag, waaraan hij dus ook schuldig is. Maar hij heeft dat in een psychose gedaan... en volgens deskundigen is hij ontoerekeningsvatbaar. En dat... Advies, dat volgt de rechtbank ook en daarom krijgt hij geen straf... en wordt hij dus, zoals dat heet, ontslagen van rechtsvervolging. Jason doodde zijn broer in november. Zijn psychose werd mede veroorzaakt door cannabisgebruik. Jason Halman zei dat hij zich weinig meer kan herinneren... van het neersteken van zijn broer. Post NL is een proef begonnen met beveiligde e-mails... een moderne variant van de aangetekende post. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om strikt vertrouwelijke medische gegevens... of belangrijke bedrijfsinformatie te versturen. Enerzijds zeker weten dat de e-mail aankomt in de e-mail-inbox waar je hem naartoe gestuurd hebt. En als tweede kun je daar een bevestiging op krijgen. En als derde kun je ook het bericht wat erin zit kun je encrypten. En dat is eigenlijk het versleutelen. Tijdens de proef van drie maanden kunnen bestanden tot 10 megabytes worden verstuurd. Dat kost 60 eurocent. PostNL bekijkt of ook grotere bestanden tot 100 gigabytes in de toekomst verstuurd kunnen worden. In de VS en Groot-Brittannië is het versturen van beveiligde e-mails al een succes. Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon en vanuit het westen trekken enkele buien over het land. Het is zo'n 20 graden aan zee tot 22 in het oosten. Morgen weinig verandering, wel is het met 17 graden een stuk frisser. ANWB Verkeersinformatie. Door die er ongeluk op de A58 is op de A58 Bergen-op-Zoom... richting Breda de weg tussen Rukven en Sint-Willibord. Of daar is de linkerijstrook dicht. Aan de andere kant op de A58 richting Bergen-op-Zoom... is de weg dicht tussen knooppunt Prinsveel en knooppunt De Stok. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 8 uur weer vrij is vanavond. Het verkeer vanuit Rotterdam richting Antwerpen... kan omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. En het verkeer vanuit Breda richting Roosendaal... kan via Rotterdam over de A16 en de A17... Dan de files. Die staan op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht 2 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor de afrit Berkelenrode reis 2. A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug Noordbrug 3. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Prinsviel 2. A20 ook van Holland richting Gouda tussen de knooppunten Kleinpolderplein en het Terbresseplein 3. En op de A27 Gorkum richting Breda tussen Oosterhout en Breda, en Breda Noord 4 kilometer door een ongeluk. De rechter is daar dicht.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is Dag. Met dit half u de vraag of je als dove student journalistiek zou moeten kunnen studeren. En wat gebeurt er als je verslaafd bent aan sociale media of andersom daar helemaal van afziet. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Ronald Seurissen. En Ronald, jij zei net voor het nieuws dat jij een appel wil schillen over een dove student die een opleiding journalistiek wil volgen. Ja, Vertel. ik wil de, de appels schillen met de, degene die haar de toegang... tot de school van journalistiek ontzegt omdat ze doof is. Dat ja. is de directeur, de heer Peter de Vries. Maar leg even uit wat de casus is. De casus is dat er een meisje uh, toelaatsexamen doet... voor de school van journalistiek. Die slaagt, zelfs uh, nummer vijf van de vijfhonderd. Uh, Hij huurt een kamer. Uh, en daarna krijgt ze te horen dat ze vanwege haar handicap... toch eigenlijk maar beter uh, een andere opleiding kan gaan volgen. Want zij is volledig doof? Uh, zij is, uh, was uh, eerst slecht gehoord, maar is volledig doof op dit moment. Yeah. En ja, ik vind dat geen argument. Volgens mij kan je best, als je doof bent, een, een krant volschrijven. En kan je, als je doof bent, op de redactie zelfs van een radioprogramma zitten. Dus ik zie, het, ik zie absoluut niet in waarom zo'n meisje wordt gediscrimineerd. Want nou. het is in feite discriminatie vanwege je handicap. Goed. Peter de Vries, u bent directeur van de, ja. van de betreffende opleiding School voor Journalistiek. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Fijn dat u even aan de lijn wilt komen. Ja, Ronald Seurissen begrijpt het niet. Kunt u het uitleggen? Nee, dat, ik snap dat wel. Als je het zaal op die manier uh, leest, dan uh, dat je het daar niet begrijpt. Maar je kan het wel uitleggen. Um, het meisje is niet de toegang geweigerd. Dat is heel belangrijk om dat uh, onderscheid te maken. Ik kan dat niet eens. Ik wil dat niet. Ik heb dat ook niet gedaan. Um, we hebben tegen haar gezegd, uh, Lisa, we voorzien een enorm probleem bij met name de vakken radio en televisie. Dat zijn verplichte vakken in het eerste jaar. Waarbij het heel nauwkeurig luistert. Dat je geluid instart. Dat je muziek monteert in een reportage. Dat de stemmen van het beeld en het geluid synchroon lopen. En kijk, wij kunnen best het onderwijs een beetje aanpassen. En we kunnen ons student ontzettend te willen zijn. We hebben heel veel studenten met. Een functiebeperking zoals dat heet. Deze of geen uh, handicap. Nou, daar doen we ontzettend ons stinkende de best voor. Maar deze konden we niet oplossen. Dus we hebben tegen Lies gezegd. Lisa, als jij per se wil, je bent welkom. Die meid heeft een enorme drive. Ik heb aan maandag zelf ook nog gesproken. De meid heeft een enorme drive. Petje af, als je wilt, ben je welkom. Doen we ons stinkende de best voor je. Maar we vrezen dat we dit niet voor je kunnen oplossen. Ja, toen hebben we gezegd van er zijn meer manieren om journalist te worden. Er zijn andere opleidingen waarmee je het op een andere manier. Zeker als je met name de schrijver de kant op wil gaan... dan zou je kunnen denken over bedrijfscommunicatie, over letter et cetera. En ja, dat is natuurlijk een hartstikke bittere pil voor die meid. Dat snap ik ook wel. Um, dat is ook helemaal niet leuk. Um, maar ik, ik vond dat we dat verplicht waren om haar dat signaal af te geven. Want straks nee. zit zij hier op school en haalt ze de propenduizen niet... En dan, ja, dan voel ja. ik me ook verantwoordelijk. Bedoel, maar u zou die properduizend toch enigszins aan kunnen passen? U zou toch kunnen zeggen... zij kan vanwege haar handicap dat gedeelte niet doen... en de rest kan ze wel doen. En u, ja. als u een beetje slim bent... zou u dat zelfs kunnen delegeren naar het ministerie van Onderwijs? Hè? Dat u de staatssecretaris of de, die minister daar dispensatie voor vraagt. Dus ik vind dat u wat dat betreft wel een beetje uw best had kunnen doen. Ja, uh, maar we hebben, we heeft geen misstand. We hebben ons best gedaan. We hebben echt ook met de docenten gepraat... van wat kun jij je lessen aanpassen? Maar ik snap je vraag. Dank wel. Want die stellen wel meer mensen op dit moment. Wat kun... Kijk, het zijn verplichte Bent, u, bent u een, ja, een beetje geschrokken eigenlijk? Zo, want u heeft zowel de PVV als GroenLinks... verenigd in de verontwaardiging. Nou, dat wel is een hele prestatie. een nee. bond gemaakt hebben hoor. Nee daar, ik, nee, daar ben ik niet van geschrokken. Want in verkiezingstijd is het stellen van Kamervragen het makkelijkste. Wat het is dat Hoef ik u uit te leggen als oud politicus Nee, dat is echt... Ik ben nog steeds Kijk, politicus trouwens. Okay, nou, ik, ik weet natuurlijk dat dit een heel gevoelig thema is. Kom om, zeg. Ik heb me er niet voor niks aan het end zelf ook heel sterk nog mee bemoeid. Van, en met het... Meisjes zelf gesproken, met haar ouders. Nee, maar... wij, wij, wij, kan, ik kan van een verplicht vak. Even heel simpel. Ik kan van een verplicht vak. Kan ik niet zo over een keuzevak maken? Ik ja, maar heb dat hierop, dat dan kunt dan u toch oorlog, aan het ministerie overlaten dan? Dan gaat u leem, naar het ministerie leem, en leem, het zegt. U, dit niet. is mijn probleem. En het geven toezicht... jullie maar dispensatie. De, de, de toezicht... minister heeft daar de bevoegdheid het toe. Niet op deze manier. Het toezicht op het HBO is wat dit betreft uh, allemaal heel scherp. Daar Zij ben hebben ik blij aan... mee dat dat is. Laten we dat vooropstellen. Maar wat doen we als. Mag ik eventjes. Maar bent u niet bang dat dit nou een precedent schept? dat de volgende die zwaar dyslectisch is, dat u zegt... nou, weet je wat, jij krijgt ongetwijfeld moeilijk, eh, moeilijkheden met het schrijven. Dus ik heb liever dat je... Eh, we adviseren je om het vooral niet te gaan doen. En, nee, ja. maar luister even, want die vraag... wel. Kijk, wij hebben heel veel dyslectische studenten, vergis je niet... een groot aantal studenten, bij ons heeft deze of gene beperking... chronische ziektes, ADHD, dyslexie... En we zeggen tegen iedereen. Nou, dat we, zegt dat, niet. We, we, we, nee, we nee, zeggen tegen ik iedereen. Ik ga deze heel veel journalisten begrijpen, hoor. Nou. Dat, dat is niet alleen bij ons in zo hele we <laughs> de hele hoge scholf. We zeggen ook tegen mensen met dyslexie. die journalistiek willen gaan studeren... van het wordt ontzettend moeilijk. We helpen je, we steunen je, extra lessen. Wij passen toetsen aan. We geven nou, maar, extra waarom, lessen. Maar u, u begrijpt maar mij, volgende niet, vraag. We kunnen niet zomaar. Ja, Laten dan we dan even een punt, nou, punt maken. Dan kun je weten waar je. Waar je hè. Wij kunnen niet zomaar zeggen: ik schrap dat vak. Ik kan niet tegen een dyslectische student zeggen: ik schrap het vak taalbeheersing. Ik kan niet tegen een dove student in dit geval zeggen: ik schrap voor jou het vak radio. Dat mag ik niet. Kijk krijg het hele ministerie, krijg iedereen achter de man. Nee, maar niet. U, u heeft het niet geprobeerd. En dat neem ik u wel een beetje kwalijk. U, u, u, het komt al heel anders over dan geschreven is en, en hiervoor gezegd. Zo dus ja. laat ik dat vooropstellen. Maar ja. u had het best wel kunnen proberen. U had best uw nek uit kunnen steken en eventjes contact op kunnen nemen met de minister. En het kunnen verschuiven naar de minister die verantwoordelijkheid. Want zeker in deze periode zou de minister nooit hebben gezegd, wij we weigeren dan. Nee, dat is, niet iets, dat is niet iets wat je in drie dagen met het ministerie regelt. En het tweede punt, en ook nou even, nou even op een andere manier principieel. Dat is meer principeel vanuit de opleiding. Het is onze opvatting voor de opleidingsjournalistiek dat je tegenwoordig op meerdere media thuis moet zijn. Ja. En print, en radio, en televisie. Okay. Nee, ga... En dat is een inhoudelijke opvalt. waar ja. ik met mijn diploma aan moet doen. Okay. We gaan uh, even luisteren ook naar uh, iemand uit de Tweede Kamer. Want we spraken met Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks. Zij heeft samen met haar collega Jesse Klaver kamervragen gesteld... daar heb je ze alweer, aan staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs over deze kwestie. Want ze vindt dat niemand hinder mag ondervinden van een lichamelijke beperking... bij het volgen van een opleiding waar je wel geschikt voor bent. Ik vind het heel raar dat Lisa niet naar de school van journalistiek mag omdat ze doof is. Ze is aantoonbaar geschikt, want ze is ruim door de looping gekomen. Ze heeft dus de kwaliteiten. En ik vind dat de school dan samen met haar moet kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze de opleiding kan volgen. Ik denk dat het nog moeilijk kan zijn om te kijken of, ze, of dat wettelijk zo mag. Het is wel zo dat uh, Nederland het VM-verdrag voor uh, de rechten van mensen met een beperking heeft getekend, maar dat nog steeds niet heeft uitgevoerd. En uit dit voorst, uit wat hier gebeurt, zie ik extra de noodzaak in dat het belangrijk is dat Nederland heel snel werk maakt van de ratificatie van dat VN-verdrag. In heel veel andere landen is het al geratificeerd en dan hebben mensen met een beperking, hebben dan ook een, een wettelijk recht om uh, ja, te kunnen zeggen dat belemmeringen voor hun, dat die weggenomen moeten zijn. Dus daar staan mensen met een beperking sterker dan in Nederland en het is eigenlijk heel raar dat Nederland daar nog zo mee achterloopt. We hebben de afgelopen twee jaar meerdere keren debatten hierover gevoerd. En het kabinet zei toen, ja, we willen eerst kijken wat de consequenties uh, uh, zijn. En dat is natuurlijk heel raar, want dan klinkt het alsof de rechten van mensen met een beperking geen prioriteit hebben... GroenLinks heeft er altijd op aangedrongen dat het belangrijk is dat dat gedrag zo snel mogelijk gratificeerd wordt. Want wij vinden dat mensen met een beperking de gelijke rechten moeten hebben als mensen zonder beperking. Maar het zou natuurlijk heel raar zijn om Lisa naar een ander land te sturen. Ik denk dat we dit nu praktisch moeten oplossen. Dat de Hogeschool Utrecht gaat kijken hoe ze met Lisa het mogelijk kunnen maken dat ze die opleiding van haar dromen kan volgen... En dat wij ervoor moeten zorgen dat dat VN-verdrag zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Zodat ook in de toekomst mensen met een beperking kunnen studeren wat ze willen. Ja, Ronald Seurissen. Vinden GroenLinks en PVV elkaar hier ook? Ja hoor, niet wat betreft dat Verenigde Natiesverdrag. Naties dag. Wij kunnen in Nederland ook uh, ons gezond verstand gebruiken, daar hebben we de Verenigde Naties niet voor nodig. Maar het is natuurlijk wat dat betreft wel het, het laatste. Hè. Laat eens gewoon maar eens kijken hoe ze dat aan gaan passen. Meneer Vries, gaat u nog iets doen om Lisa toch te behouden, of toch dus mogelijk voor haar te maken om die opleiding te volgen? Ik heb maandag tegen Lisa gezegd, als jij komt je bent welkom, we doen ons best. We hebben er gezegd, wees verstandig van de 1 september beginnende colleges. Schrijf je in ieder geval alvast een tweede studie in, dat kan. Daar helpen we je bij, daar kun je altijd nog over een maand of twee maanden kijken hoe je het in het vat wil gaan gieten... Kijk, ik heb GroenLinks niet nodig om een gezond verstand te gebruiken. Wij, werken, wij willen met haar werken om het mogelijk te maken. Maar het moet wel kunnen. Ik okay. kan geen uitzondering maken. Nee, laatste woord voor Ronald Surusson. Ja, uh, Ik denk dat er wel een uitzondering gemaakt kan worden. De, wat dat betreft zijn we het niet eens. Ik kan me nee. herinneren als schoolmeester dat kinderen die een uh, fysieke handicap hadden... niet hoefden mee te doen aan het verplichten van lichamelijke opvoeding. Okay. En dat stond ook gewoon op hun cijferlijst. En, dus ik denk dat wat dit betreft uh, nogmaals ga in overleg met uh, de staatssecretaris. Die is op dit moment in verkiezing. Laat hem snel wat zeggen. En Lisa kan gewoon bij u op school. Oké, okay, goed. Hartelijk dank, uh, meneer De Vries en meneer Ronald Seurissen. En inmiddels, kan ik u laten weten, heeft Lisa Hendricks besloten... een andere opleiding te gaan volgen. Vanmiddag heeft zij een gesprek met een opleiding tot docent Nederlands... om te kijken of ze daar wel welkom is met haar handicap. I think my role is to play my part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 Bertolf met Credo. Ja, Sociale media als Facebook en Twitter zijn in heel veel Nederlandse huishoudens nadrukkelijk aanwezig. De Amerikaanse tijdschrift Newsweek publiceerde onlangs een artikel... waarin onderzoekers vaststellen dat overmatig gebruik van sociale media... mensen asociaal en ongezond maakt. Opvoedcoach Lisbeth Hop is bij ons om over dit onderwerp te praten. Lisbeth, hoeveel tijd breng je zelf door op sociale media? Ja, ook veel. En dan vooral zakelijk. Ik deed het voorheen ook persoonlijk veel, maar dat ben ik toch aan minderen. Ja? En hoe is dat voor tom Ikkers bijvoorbeeld? Ik wissel. <laughs> soms veel, soms weinig. Maar wel regelmatig. En uh, ik vind het ook vaak wat leuk. Maar ik, ben ook, ik hou ook van bellen en uh, met mensen praten. Ja. Dus hoe uh, meer ja, contact, hoe leuker. Ja. En Glensgroen? Vrij weinig. Ja? Ik hou ook wat meer van bellen. Een vrouw doet het ietsje meer. En is dat bewust dat u het niet doet? Uh, deels. Ja, in dat vak kan ik me dat wel voorstellen. Ja, ja. ja in de beveiliging. Ja, uh, wat zijn de problemen die nu in dat artikel genoemd werden, Lisbeth? Waar, waar krijgen mensen mee te maken als ze dat veel doen? Ja, en het is niet alleen in dat artikel, er zijn veel meer onderzoeken verschenen, eigenlijk die allemaal hetzelfde zeggen. Is dat op de eerste plaats, we denken dat het een vrije keuze is, zeg maar, om op die sociale media te gaan. Maar dat er zulke sterke verleidingen zijn dat zelfs mensen die helemaal niet een verleden hebben in verslaving met verslaving, ook verslaafd raken aan sociale media. Dus het is ook, het heeft iets heel. Uh, aantrekkelijks, waardoor we met z'n allen daar uh, aan meedoen. En je ziet dat jongeren ook uh, aangeven in een eerder onderzoek... van, uh, van onze academie de social media stress onderzoek in mei. Daarin gaven jongeren ook aan dat ze die, al die piepjes en die pingetjes... heel moeilijk kunnen weerstaan. Dat, daar begint het al mee. Het begint eigenlijk al met die mobiele telefoon. Je hebt op dit moment het internet altijd en overal bij je. Dat is eigenlijk ook de, het verschil met, uh, met een paar jaar geleden... En ja, je ziet dat, dat jongeren zelfs tot, uh, tot diep in de nacht... met die sociale media bezig blijven... waardoor er echt een slaaptekort uh, is. Dat ze last hebben van uh, een slaaptekort. Mm. Dat heeft weer effect op je concentratievermogen. Dat heeft effect weer op je schoolresultaten. Het heeft effect op uh, uh, persoonlijke contacten. Op uh, zeg maar contacten met vrienden. Dus, uh, ja, en in het artikel van uh, Newsweek gaat het nog verder. Daar kijken ze zelfs naar de verbanden met sociale mediagebruik. Met depressie bijvoorbeeld, maar ook met psychoses. En, uh, ja, en ook naar ADHD bijvoorbeeld, dus de, de, en de concentratieproblemen. Uh, ja, um, je ziet dat wereldwijd er onderzoeken verschijnen op dit moment, wetenschappelijke onderzoeken, die dat ook echt aantonen. Ja. Um, ja, En dat gecombineerd met ook bijvoorbeeld uh, wat gisteren weer in de krant verscheen: een onderzoek uh, dat aantoont dat als je uh, voordat je gaat slapen twee uur achter een scherm gaat zitten, uh, achter het blacklight van een scherm, dat dan met 22% je melatonine aanmaak uh, verlaagd wordt, waardoor je gewoon ook weer slaapproblemen krijgt. Dus ja, het, ik denk dat we met z'n allen heel enthousiast zijn... over sociale media, nog steeds. Ik ook. En ik denk dat het geweldig is. Maar ik denk dat we ook met elkaar moeten gaan kijken... waar liggen de grenzen? En we moeten ook kijken vooral naar jongeren... van ja, die leven eigenlijk via die sociale media een soort openbaar leven... waarin alle eh, fouten en misstappen eigenlijk meteen aangepakt worden. en um, ja, Zijn die jongeren daar ook wel aan toe? Is ja. dat niet iets waar we ze ook een beetje in mogen begeleiden, ja. zo langzamerhand? Dus je zegt ja. eigenlijk twee aspecten, die, die, die, die verslaving en kijken van hoe dat dan werkt. En ook uh, de jongeren opvoeden daarin, van hoeveel geef je bloot? Laten we eens even praten met Daphne Carstens. Daphne Carstens, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Tot voor kort had jij een profiel op Facebook. Ja. Maar daar ben jij mee opgehouden. Ja, dat klopt. Hoe ben je daartoe gekomen? Um, ik heb Afgelopen herfst meegedaan aan een maand waarin je uh, geen gebruik maakt van internet, dus ook niet van Facebook. En uh, ja, ik merkte gewoon daarin dat je die maand zoveel meer rust had, dat ik gelijk die maand daarna uh, mijn Facebook-account uh, heb verwijderd. Ja, en rust, waar bestond die rust uit? Hoe, hoe, hoe merkte je dat? <coughs> nou, ehm. Um... Ja, het, het, het fenomeen Facebook heeft, heeft iets raars over zich. Het, het heeft iets dat je denkt dat je dingen mist die je eigenlijk niet mist. En, en dat je een soort trigger hebt om door te blijven klikken... om maar verder te lezen en verder te neuzen, terwijl er eigenlijk niet echt nieuwtjes zijn. Hmm. Hmm. Dus wie werd die maand georganiseerd dat je niet op internet zat? Uh, dat, dat werd georganiseerd door uh, Swoen. En uh, de bedenker daarachter is Wouter Koltek en dat is een collega van mij. Ja, okay. en, en, en hoe werd erop gereageerd toen jij na die maand besloot om te stoppen met Facebook door, door je vrienden op Facebook? Ja, nou dat was heel wisselend. Ik had, ik had vrienden die, uh, die daar heel rustig en laconiek over waren en zeiden van nou ja, hè, dat is prima, we weten hier zonder Facebook ook te vinden. En uh, ja, zoveel nieuwtjes gebeuren er eigenlijk ook niet. Maar er was ook iemand die zei: van, Nou, dan hoef ik geen contact meer, want dan kan ik je niet bereiken. En uh, ja, dat kwam heel erg binnen voor diegene. Ja, en voor jou ook, kan ik me voorstellen. Ja, ja je, ik vind dat wel uh, een raar iets. Dat, ja. dat je dus een uh, vriendschap bestaat uit Facebook-contact of zo dan. Ja. Is je sociale leven ingestort nadat je je Facebook-account hebt opgeheven? <laughs> nee, helemaal niet. Nee. Nee? nee. En ook niet gedacht, ik ga toch maar wel weer? Nee. Nee. Ik heb het wel. Um, uh, ik, wilde, ik wilde mijn account verwijderen. en ik, ik kwam erachter dat dat eigenlijk heel moeilijk is. Mm -hmm. blijft, je weet niet wat er dus doorgespeeld wordt aan derden. en Ik heb echt gewoon heel veel moeite moeten doen en een brief moeten schrijven aan, aan de organisatie van Facebook of ze mijn gegevens eraf wilden halen. Nou ja. dus... En ik heb nog wel uh, in die periode, dat duurde een week of vier, heb ik wel nog af en toe eens gekeken. Maar ja, ik werd er ook gewoon geïrriteerd van. Goed, nou, dankjewel Daphne Karstens. Ja, verwacht je dit meer, Liesbeth? Dat mensen bewust gaan zeggen: Ik doe het niet meer? Nou, ik, ik hoop het wel ergens. Op dit moment uh, zie ik dat nog niet helemaal. Wij spreken heel veel met jongeren. En je ziet dat er iets dwangmatig zit in dat, in dat sociale media bijhouden. Ze willen inderdaad niets missen. Dat zegt ze ook heel goed. Dat heet het de fear of missing out, hè, de FOMO. Uh, dat is zo'n nieuwe term die uh, ontstaan is. Dus het, ja, het levert een enorme druk op uh, bij jongeren om dat maar continu bij te houden. Er zijn zelfs jongeren die denken uh, dat hun uh, mobiele telefoon afgaat in hun zak, terwijl dat helemaal niet zo is. Hè. Er zijn van die van die verschijnselen die we misschien allemaal wel herkennen. Dat dat je af en toe denkt dat je telefoon trilt, maar dat is helemaal niet zo. Dus het, het, het ja, het, het begint ook een beetje op uh, letterlijk op stress te lijken. Um, dat is de ene kant, dus die sociale druk. Want dat is het een beetje, sociale druk is, kan voor jongeren heel zwaar zijn. En daarnaast heeft het echt gevolgen voor je gezondheid. En dat is een, andere, uh, een ander aspect dat op dit moment onderzocht wordt uh, in het buitenland. Nog niet in Nederland, geloof ik. Uh, dus daar moeten we ook naar gaan kijken. Van wat, wat zijn de effecten inderdaad op de gezondheid van jongeren? En, en ja, hoe gaan we daarmee om met elkaar? En uh, moeten we daar niet met jongeren ook over praten? Hm. Van... Ja, dat je ook uh, sterk genoeg blijft om de keuze te maken om het niet te doen. Zodat het een vrije keus blijft om het ook wel te doen. Ja. Ik merk trouwens om even aan te sluiten op uw punt. Op mijn vakgebied veiligheid en beveiliging. Ja. Zie je het ook als een sterk onderwerp. Ook rond de veiligheid van kinderen. Dat informatie eigenlijk plekken op gaat waar die niet zou moeten gaan. Uh, ook over personen. soms ja. familieleden van Goh, mijn ma ligt in het ziekenhuis. Daar is dit mee aan de hand. En dat wilden ze eigenlijk niet naar buiten hebben. Nee, dus de privacy is ook de een... De privacy, gegevens van kinderen. en Natuurlijk zeg maar het negatieve spectrum. Waar je ziet dat uh, misdaden of dat soort dingen worden gepleegd. Maar ook um, wat we ook merken is: wij horen nu bij lezingen en conferenties veel over wat bedrijven doen om dat sociale media, om daar veilig mee om te gaan. En mijn eigen bedrijf GVRS net ook zo'n nieuw beleid. En waar je dus opmerkt, vriend, mensen doen onopgemerkt soms dingen. Uh, waardoor informatie naar buiten vloept... die eigenlijk niet naar buiten zou moeten nee, komen. Dus dat doet, maar dat, ja, ja, dat, dat is zie zeker je ook, ook een aspect. Dus privacy is een aspect. Maar, uh, en ook etiketten: hè, van hoe willen we nou met elkaar omgaan? Als je s'avonds zit te eten met je kinderen en ze zitten de hele tijd op dat schermpje te kijken. Ja, wat vind je daarvan? Maar is het is ook niet essentieel dat je gewoon moet leren dat je ook bestaat zonder die sociale media. Het is ook bestaat. Ja. ja, maar leg dat, leg dat jongeren nu maar eens ja, dat uit je, hoor, dat want het is, is, is heel meisje, belangrijk. Dat is wat het meisje net eigenlijk ja. schetst. Ik, besta, ik blijf bestaan nog net zoveel ook als ik niet op Facebook zit. Dat is iets maar wat nogmaals, je... dat moet je op dit moment tegen heel veel jongeren niet zeggen. Want die sociale media, hè, je moet ook stilstaan bij wat levert het ze op. En het hele sociale leven gaat via die sociale media. Dus als je zou zeggen, van nou, je moet er gewoon mee stoppen. Ja, dat is de oplossing niet. Ik denk dat de oplossing is dat je een nieuw bewustzijn creëert bij jongeren... waardoor ze die vrije keuze weer kunnen maken. En wat beperkingen en daar, ja. als ouder. Ja, goed. Nou schone taak weggelegd, Lisbeth. Ja. Wij gaan naar onze dichter bij de dag, Hans Kloos. Hans? Hallo. Zit je op je telefoon te kijken? Eh, uh, nee. Nee? nee? Oké. Okay. <laughs> nou, dan horen we graag jouw gedicht nu. Oké. Okay. Security. Op de wijze van Otis. Ik wil beveiliging, want anders gaat het fout. Ik wil beveiliging, kosten wat kost. Ik hoef geen geld, ik hoef geen roem. Ik wil beveiliging en ik wil het nu. Ik wil een bodyguard, ik wil een firewall, ik wil een dikke dijk en ik wil een nu. Ik hoef geen kerk, moskee of synagoge en geen prekers die geen boek geloven. Ik wil opgeschaald, een waterdicht contract, 24-7 immuniteit, een burka, kogelvrij pak, een manshoogcondoom. Ik wil beveiliging, want anders gaat het fout. Het fout. Ik wil dat je je lippen ontsmet voor je bewijst. Dat je van me houdt. <laughs> nou, wel mooi. Heel Dankjewel heel mooi. voor dit prachtige gedicht. We zetten het op de website dit is de dag, Nu Ook dank aan uh, de gasten die hier nog aan tafel zitten. Tom Mikkers, Glensgroen en Lisbeth Hop. En zometeen uh, na het nieuws van half vier. De Villa, Villa VPRO vanuit Den Haag, Ger en Tessel. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth. Ja, wij praten met Annelou van Egmond. Zij is lid van het hoofdbestuur van D66. En in die functie zit ze met name hier. Redacteur van ID. En dat is het opinieblad van de partij. Eh, je hoort trouwens nooit wat over heftige ideologische discussies in die partij, zoals in heel veel andere partijen wel. Hoe kan dat eigenlijk? Is een van de vragen die wij ons stellen. En we spreken zo meteen met Peter Kannen. Hij is van TNS Nipo. En het gaat over de opvallende stijging in de peilingen van de oudere partij 50+. Plus. Ze waren eerst blij met één zetel. En bij één vandaag kunnen ze ineens rekenen op vier zetels. Hoe zit dat? Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Radio 1 NOS journaal. CDA-leider Buma vindt het herstel van zijn partij een langetermijnproject. In NRC Handelsblad erkent Buma dat het CDA van ver moet komen. Volgens hem is het project niet te meten met wat voor verkiezingsuitslag dan ook. Buma zegt verder dat hij de peilingen niet kan ontkennen. en dat hij zichzelf zou overschreeuwen. als hij zich zou aansluiten bij de vier, vijf, zes kandidaat-premiers. Het kort geding van de geschorste longarts Piet Posmus tegen het VU Medisch Centrum dat morgen zou dienen gaat niet door. Het Amsterdamse ziekenhuis en de arts gaan met elkaar in gesprek. Postmus wilde in het kort geding afdwingen dat hij weer aan het werk mag. Vorige maand werd hij op nonactief gesteld omdat hij bij de inspectie voor de gezondheidszorg had gemeld... dat hij zich zorgen maakte over de veiligheid van patiënten in het VUMC. De man die in 2009 een politieman zeer ernstig verwondde op station 3 bij Gezeist is in hoge beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs, zoals justitie ook had geëist. Dat deed het gerechtshof in Arnhem bepaald. Het hof gaat uit van sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid bij de verdachte. De man stak de agent neer met een duikersmes nadat hij hem ervan had weerhouden om zelfmoord te plegen. De agent raakte door de steekwond vanaf zijn nek verlamd en zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Dit zijn de hoofdpunten. Samen bij verkeersinformatie. Door een eerder ongeluk is op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... de weg tussen knooppunt Prinsviel en knooppunt De Stok dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 8 uur weer vrij is. En aan de andere kant op die A58 richting Breda... is tussen Rukven en sint willebord de linkerrijstrook dicht. Het verkeer richting Roosendaal vanuit Breda... kan beter omrijden via Rotterdam over de A16 en de A17. Dan de files, in totaal negen files. Dit zijn de opvallende. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Breda-Noord en knooppunt prinsviel Prinsville, twee kilometer. En een ongeluk op de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Oosterhout en Breda-Noord, 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht.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 Goochelen met cijfers en om waarheid spreken en toch niet liegen. Daarover gaat het na vier uur in ons eigen politieke vragenuurtje met parlementaire pers en kamerleden. En in het laatste deel van onze serie over partijbladen is D66 aan de beurt. Hoe houdt deze democratische partij bij uitstek goed contact met haar leden? En zijn er eigenlijk wel ooit meningsverschillen over de koers van de partij? Blijf luisteren en u hoort het hier bij Villa WPRO. En wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site. En dat is, heel verrassend, VillaWPRO.nl is Radio 1, villa VPRO. Partij 50Plus staat in de peilingen van één vandaag op vier zetels. Dat is de partij van lijsttrekker Heen Krol. Peter Kannen van TNS Nipo. Uh, nog niet zo lang geleden waren ze al blij met één zetel. En nu op vier. Hoe kan dat in Vredesnaam? Ja, nou, hoe het, hoe het exact kan, dat uh, heeft natuurlijk veel te maken met, met de problematiek waar uh, 50 zich voor inzet. Uh, pensioenen, AOW, dat is een uh, zeer actueel, een belangrijk thema. Maar in, dat is het al een tijdje, hè? Dat is het en nu jawel. de laatste weken. Maar het is een, het is een, een combinatie van, uh, van dat. En uh, wat mij verder opvalt is dat je, dat je ziet dat een aantal ja, single-issue-partijen, kleine partijen, ineens wat groter lijken te worden. Dus uh, uh, enerzijds zie je het, het midden afkalven en, en de flankpartijen uh, groeien. Uh, en niet alleen de dus ook die, de Partij voor de Dieren, 50PLUS en de SGP. Het is dus geen incident, maar je het je een trend echt. Nou, het is, het, is, het is geen incident. Kijk, ik denk... Uh... Um, we hebben ze heel lang uh, stabiel op twee of uh, drie gehad. Nu ook op drie. Eén nou, vandaag heeft uh, 50PLUS op vier zetels. Uh, ik moet zeggen, in onze laatste peiling staat uh, 50PLUS daar ook heel dichtbij. Uh, dus ik denk, ik denk dat, dat het in ieder geval wel één of twee... en misschien zelfs drie zetels worden. Aan de andere kant zie je ook wel dat degenen de, de die op de 50PLUS zeggen te stemmen... daar wel heel onzeker over zijn. Hmm. Nee, maar de trend, de trend die Ger geloof ik bedoelt... is dat kleine partijen, net als de flanken stemmen weghalen bij de grotere partijen. Dat die kleine partijen een klein beetje een factor worden. Nou, dat, dat is zeker een trend. En, en dat is ook een, een logische trend. Omdat die flankpartijen... dan hebben we het over de PVV en de SP. Uh, dat geldt vooral voor de PVV. Um, ja, een kans krijgen, uh, in het vorige kabinet de kans gekregen hebben, en dan ook veel mensen weer teleurstellen. Hmm. Dus je ziet nu ook dat, dat, uh, dat uh, zowel de 50-plus- als de SGP stemmen weghalen bij de PVV. Ja. Zit er ook iets bij van rankunde tegen het establishment? Ja, dat durf ik over de 50-plussers niet direct te zeggen. Want uh, de 50-plus stemmers zijn ook 50-plussers. Dat is niet uh, heel erg onlogisch. En dat zijn over het algemeen ja, relatief trouwe stemmers... Uh, die waar niet de grootste rancune zit. Dat, dat, dat, dat, ja. Zijn ze zelf een beetje het establishment voor een deel? Uh, nou, dat zijn we natuurlijk wel mensen die veel te verliezen hebben. De pensioen. De, de, de, de, de, de, ja, precies. De, de, de, de drijfveer om op een dergelijke partij te stemmen. En dat, dat zie je ook wel uh, in de argumenten die mensen geven om op die partij te stemmen. Is uh, uh, toch veel. Uh, ja, uh, wat, wat gaat er gebeuren met mijn pensioen? Uh, uh, hoe, hoe hou ik nog mijn, mijn sociale zekerheid? Uh, ik moet werken tot de 67e, maar kan ik wel werken tot ja. op de 67e? Ja, ik heb nog een klein ander vraagje van u, nu, uh, voor u, nu we u toch aan de lijn hebben. Uh, er is een peilingbureau uh, bijgekomen, dat heet Peilingwijzer, dat is van de Universiteit Leiden. En die geven als enige een foutmarge. Dus die zeggen niet een partij krijgt x-zetels, nee, die krijgen tussen ja. de x en x-plus drie zetels. Ja. En nou staat er bijvoorbeeld bij 50-plus, waar we het zo pas over hadden, tussen de 1 en de 3 ja. En, en, en bij alle, andere, alle partijen is dat zo. Bijvoorbeeld uh, bij GroenLinks is het tussen de vier en de zes. Geeft ja. dit niet aan uh, hoe ontzettend je peilingen moet relativeren eigenlijk? Nou, ik denk twee correcties. In de eerste plaats is de peilingwijzer geen peilingbureau... Uh, de... Peilingwijze, Dat is een initiatief van de Universiteit Leiden. Mm -hmm. En die tellen de vier peilingen bij elkaar op. En delen ze door vier op een wat intelligentere manier dan ik het nu zeg. <lacht> Hoe kan je dat nou intelligenter <lacht> doen? <lacht> komt daar toch gewoon op neer? Nou, het is een, een methodiek. Ik heb hem eens bestudeerd. En <lacht> ik moet eerlijk zeggen, ik kan hem niet navertellen. Ah, fijn. Uh, maar het komt er heel simpel gezegd op neer. Dat ze een, een brandbreedte geven van uh, het aantal zetels dat partijen kunnen halen. En de tweede correctie is uh, dat wij dat ook doen. Uh, wij geven altijd keur weer uh, wat de marges zijn uh, hmm. bij het aantal zetels dat we weergeven in onze peiling. Ja. Want het klopt dat uh, als de SP die nu bij ons op 30 zetels staat rekening houden met marges, dan moet je eigenlijk zeggen dat de SP tussen de 28 en de 32 zetels kan halen. Ja, onze gast An -Anne Lou van Egmond van D66 die bij ons zit, die zei van ja wij letten niet zo op uh, peilingen per se, maar gewoon is er een trend zichtbaar en daar moet je je al of niet zorgen over maken. Deelt ja, u dat? Maken ze zich al zorgen? Nou, nee, zorgen of <laughs> juist blij worden, nee, een van de twee. Ja, nou kijk, de trend voor, voor D66 is uh, neerwaarts uh, in onze peiling. Ja. Uh, dus uh, ja, kijk, het dat is, dat is natuurlijk wel terecht om op, op, op die manier naar te kijken. Ja. Uh, je moet niet kijken naar uh, één of twee zeteltjes erbij uh, in één peiling. Nee. Je moet kijken of dat de volgende peiling zich doorzet. Mm. Uh, en uh, mm. ja, het, het zijn maar peilingen, zeggen onze, onze politici vaak, en uh, daar hebben ze gelijk in. Maar jullie gaan er wel mee door, want het is wel een serieuze nee, aangelegenheid. Het, het is een heel, heel serieus vak. En uh, kijk, wat wij doen is aangeven hoe de krachtsverhoudingen liggen. Ja. En als wij nu, net zoals één vandaag, uh, vinden dat, uh, <kliek> dat de SP aan het dalen is en, uh, en de PvdA terugkomt. Uh, en dat er een gat ontstaat uh, met, tussen die twee partijen en de VVD. Nou, da da daar ben ik van overtuigd dat dat mm. een hele uh, echte bestaande ontwikkeling is. Oké. Okay. Peter Kannen van TNS Nipo, dank u wel. We spraken over de trend dat de kleine partijtjes ook lichtelijk in de plus zitten. Dank u wel. Goedemiddag. Okay, bedankt. Dag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio.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 Met eh, tussenkomst van een rechter of niet. We worden het er hier niet echt over eens. In de rest van de wereld wordt er niet zo moeilijk over gedaan. En in Metropolis Radio kijken wij deze week hoe dat uitpakt. Gisteren hoorden we hoe creatief werknemers in Indonesië met hun ontslag omgaan. Ze hebben geen keus. En ik vroeg of hij toen een uitkering kreeg van de Indonesische overheid. Nou, dat vindt hij bijzonder grappig. Daar heeft hij nog nooit van gehoord. En hij zegt bij het afscheid. Als ik een uitkering zou hebben gekregen, waarom zou ik dan nog gaan werken? dan naar de Verenigde Staten. Daar kunnen werknemers in één simpele handomdraai op straat worden gezet. New York. Het is augustus 2012. Ik ben op weg naar de marketingmanager van een grote internationale uitgeverij... Hi, how are you doing? I'm here to see Alexandra Brown. Alexandra is nog niet zo lang manager. Eind vorig jaar nam ze voor het eerst zelf een nieuwe collega aan. I found a candidate that passed all of the interviews with flying colors. She came in the first couple of weeks. And I think one of the ze vertelt dat ze een hele goede kandidaat had gevonden die meteen van aanpakken wist. Maar dat was helaas niet van lange duur. At that time of year we had a, a big meeting coming up with our whole team uh, a kickoff actually that was in the Netherlands. I, I thought this meeting would be a, a, a great opportunity for her to meet people, be a very positive thing. Ze gaan op zakenreis naar Nederland waar ze een heleboel collega's zouden gaan ontmoeten. Um interesting enough it didn't work out that well in the end. <laughs> Actually, it really went downhill quickly. Uh, we had a, a kind of a smaller, immediate team meeting. And she actually showed up. Really edgy, uh, sh literally shaking hands. And that over the next couple of hours, actually, she started... The colleague didn't not so good and she was very friendly. So I said, you know, are you feeling okay? Would you like to go home sick? Um, so she, she said, yeah, I'll go home. We sent her home sick later to that night. Hotel. To the hotel. Later that night, she apparently was in the bar and uh, told one of our colleagues who came over to her to uh, to fuck off. <laughs> When one person comes to you and says, I have a problem with your colleague, of course you want to start addressing that right away. But within 24 hours, I had three or four people that came to me. Right away, I thought, oh man, this this is not working out. This is an escalating situation. Nu meerdere personen komen klagen bij Alexandra over het gedrag van haar collega, maakt ze zich ernstig zorgen. Ze besluit haar te bellen om even verhaal te halen. Als ze haar na meerdere pogingen eindelijk aan de lijn krijgt, volgt de volgende verrassing. She told me specifically she was in a coffee shop. Um, so I I actually assumed she meant the little coffee area in our office. So I tried to go down to meet her there. And she wasn't there. And I was like, coffee shop, And then I think, oh, we're actually, this meeting is in is in Holland... Maybe she's in a coffee shop. So, I mean, on top of everything else, she told her boss that she was in a coffee shop on a work trip. Not the best thing to be doing. De collega had zich verschanst in een Amsterdamse coffee shop en Alexandra beseft dat het hier niet om een koffiecorner corner gaat. En dat ze nu toch eigenlijk wel maatregelen moet treffen. You know, this kind of behavior pretty much gets you immediately fired. Um, so I, I pretty much knew at that point that I had to make a pretty quick judgment call. I think people say hire slow, fire fast. So I was thinking I gotta fire really fast. Zolang het tijdsverschil het toelaat, neemt Alexandra contact op met de HR-afdeling in de Verenigde Staten. Het probleem wordt op een bijzondere manier aangepakt. HR actually asked me if I was comfortable firing her to her face, and after her kind of erratic behavior, I said no. Actually, I think gezien het instabiele gedrag van de collega besluit Alexandra samen met de personeelsafdeling haar via een conference call te ontslaan. So I think to make it less confrontational, we asked her to be in her hotel room and that we would have a conference call. So I, I think we came up with a couple of sentences, um, pretty scripted actually. And then they also had their peace. So we had kind of mentally and, and actually verbally rehearsed it. Alexandra calls from her hotel room, floor lower floor, to the hotel room of her colleague. To send her out the lane directly. You know, it's kind of surprising. Because I had thought, given her earlier behavior, she might lash out. But she was really quiet, actually. Um, she just sort of... It's like, oké. Okay. Doing it over the phone is really tough. I think in this situation it was the exact right choice, though. Given the circumstances, there could have been potential violence. And, and that's not what you, know, you want to experience. Alexandra is blij dat ze haar collega via de telefoon heeft kunnen ontslaan. Hoewel deze timide reageerde op de mededeling, had dat volgens Alexandra onder vier ogen wellicht heel anders kunnen aflopen. Tot zover midopers. Vandaag het laatste deel van onze serie over partijbladen. We praten met anne van Egmond. Zij is lid van het hoofdbestuur van D66... belast met communicatie en marketing. We gaan het namelijk ook over de campagne hebben. Maar, daar gaan we het eerst over hebben... ze is ook lid van de redactie van het blad ID. En dat is een uitgave van het wetenschappelijk bureau van D66. Ja, um, Democraat, ja. De, uh, die hebben nog een ander blad, dat is het Ledenblad. Dat heet Democraat. Maar idee is echt een blad voor de doorvochten stukken over de democratie. Hè? Een uh, democratisch dus een ledenblad. Uh, dat democrat, dat komt maar twee keer per jaar uit. Wij vroegen ons af, dat kan dan niet echt een medium zijn... om contact te houden met de achterban. Het komt uh, twee keer per jaar op papier uit. Uh, en het komt dan nog, uh, een beetje afhankelijk van, uh, uh, van hoeveel congressen er zijn... Een, een drie of vier keer per jaar digitaal uit. Maar, de, en dat, maar is dat dan de enige, dus dat is er zes keer per jaar, afhankelijk van de congressen... ...is dat dan het enige forum waarop de leden bijvoorbeeld in gezonde brieven kunnen schrijven... Uh, ...kunnen reageren op dingen die gebeuren? Als dat zo is, zou het toch vrij beperkt zijn? Ja, nee, dat gebeurt ook meer en meer op de website. Um, en natuurlijk op de congressen zelf. We hadden dit weekend een tweedaags congres. Nou, daar is wat afgediscussieerd. Mm -hmm. Waarover? Nou, over allerlei onderwerpen die de leden van belang vinden. Er lag een conceptverkiezingsprogramma. En dan zijn er natuurlijk heel veel leden die zeggen van... ja, maar ik vind dat dit onderwerp nog iets moet uitgediept. Of ik vind dat dat nog wat strenger moet of wat minder streng. Of daar moet meer geld naartoe. Maar is dat niet het sluitstuk? Moet je eigenlijk niet al ver van tevoren alle seintjes uit de roots, hè, de, uh -huh. de, de, ja, de, de, de basis van de partij hebben... op grond waarvan je tot een pro programma komt. En dat je niet op een congres, als het er al ligt... dat je dan denkt, shit zeg, 80% wil eigenlijk dat. Daar hebben we helemaal niet aan gedacht. Nee, dat is een waar beetje zo, laat. Maar zo gaat het natuurlijk ook helemaal niet. We hebben uh, 23.000 leden. Um, niet al die leden zijn heel erg actief. Sommige mensen zijn gewoon sympathisant. Maar toch vrij veel van die mensen... die zijn ook lid van een themagroep. Want ze zijn weliswaar lid... ...van D66 voor het totale gedachtegoed... ...maar er is er één onderwerp, zeg duurzaamheid... ...of persoonlijke vrijheid... Uh, ...of Europa vooral... Mm -hmm. waar, ze, ...waar ze extra veel belangstelling voor hebben... ...en dan komen ze bij elkaar... ...ook echt fysiek met... Uh, ...andere partijgenoten... ...die dat ook een heel belangrijk onderwerp vinden... Um, ...en die themagroepen die schrijven ook mee... ...aan bepaalde hoofdstukken van het... ...verkiezingsprogramma, dus het is niet zo dat als het Programma klaar is dat mensen het dan pas te zien krijgen. Ja, oké. Okay. Het is eigenlijk, we schrijven het met z'n allen. Er is niet een soort programmacollege wat wat maakt en waar dan de, de, wat de leden ja. dan voor het eerst eigenlijk pas te zien krijgen, dan nog eens een beetje kunnen amenderen. Nee, nee, nee. dat Kijk, kan natuurlijk ook. maar... Schrijven is natuurlijk geen teamsport. Uiteindelijk iemand moet achter de computer gaan zitten en het echt tikken, maar uh, de input komt. Van uh, nou ja, vele honderden mensen. Mm -hmm. um, en eigenlijk niet alleen D66. Wij zijn ook zo brutaal om mensen die geen lid van onze partij zijn. Maar die wel verstandige dingen zeggen. Mm. Ook gewoon te vragen om mee te praten over het verkiezingsprogramma. Ja. Uh, even dan over dat blad ID. Dat is, uh, nou, bij de Partij van de Arbeid heb je socialisme en democratie. Daar zijn doorvolgde stukken over, over socialisme en democratie. En de, de, de, over de, de grondslagen daarachter. Allemaal ja. diepgaand. Nou, ID uh, gaat daar ook over. Uh, wat beogen jullie nou? Uh, zijn jullie op zoek naar een zuivere lijn voor D66? Het lijkt me niet zo bij jullie pas hoor. Maar ik vraag het toch maar even. Of is er, zit er iets anders achter? Ja, idee is eigenlijk het blad van de Hans van Mierloog Stichting... Hè, van ons wetenschappelijk ja. uh, bureau. En daar wordt, uh, ja, als ik het mag zeggen, echt op hoog niveau uh, uh, nagedacht... eigenlijk over het Nederland van over 10, 15 jaar. Hm. Grote themata. Um, en daar wordt, uh, wordt gevraagd aan mensen in binnen- en buitenland... Uh, om mee te denken, mee te schrijven. Maar dat levert vaak geen dingen op die we morgen al kunnen omzetten... in een uh, motie of een amendement of ja. een wetsvoorstel. Mm -hmm. hè, dus De horizon ligt daar wat verder... Um, bij de Democraat, wat echt een ledenblad is, daar, uh, uh, dat is veel praktischer. En daar staan bijvoorbeeld interviews in met leden van ons... die zeg maar, directeur zijn van een lagere school. En die gewoon vertellen van nou, hoe gaat het dan in het onderwijs? Wat, ja. wat gaat er goed? Wat kan er beter? Mm -hmm. Waar loop ik tegenaan? Um, dat heeft veel directer met beleid te maken. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar er wordt niet in gediscussieerd, valt mij op. Nou ja, niet, er is niet echt een. Er is ook plek. geen brievenrubriek? Nee, nee. nee maar, is, maar dat, dat ik, gebeurt bij ons ook eigenlijk niet zo. Maar nou, dat is onze vraag. D66, ik kan me niet zo herinneren of er nou in die partij ooit echt, zoals je dat in andere partijen toch wel hebt, enorme uh, hooglopende discussies over de koers of het ideeëngoed, mm -hmm. als je dat zo mm -hmm. zou ja. mogen benoemen van de partij is. Dus, is er eigenlijk niet. Ook geen stromingen? Nee, er zijn natuurlijk wel. We zijn niet allemaal eh, één eigen tweelingen, dus er zijn wel wat verschillen van inzicht. Maar die moet, moet je eigenlijk niet zien als verschillen over de koers, maar gewoon gaat het over het tempo. waarin je sommige dingen nastreeft. Um, he, in zijn algemeenheid is iedereen die lid is van D66 hecht bijvoorbeeld heel erg aan persoonlijke vrijheid: mm -hmm. persoonlijke vrijheid over je lichaam, over je seksualiteit. maar ook over andere keuzes die je in het, in het leven wil maken. Um, maar dan kun je kijken, ja, gaat het daar hier in de Tweede Kamer over? Uh, en als het op dit moment niet aan de orde is... dan vinden we bepaalde onderwerpen wel belangrijk... maar dan gaan we er niet dagelijks over tamboureren. Hm. En dan zijn er wel leden die op een gegeven moment zeggen... van: ja, maar moeten we niet weer eens even ja. heel veel aandacht vragen... voor een bepaald onderwerp? Hm. Zo heb je het enige waar dat wel even bij, een tijdje bij gespeeld heeft. Ik weet niet in de tijd van wie. Ik geloof in de tijd van Tom de Graaf. Dat waren de kroonjuwelen waar heel Nederland ineens enorm beu was. Hou eens op met dat, dat kroonjuwelen en, en hou daarover op. Ja. Kwam dat ook uit de leden van de partij? Dat de partij daarna heeft gezegd... laten we dit nou maar even laten rusten. La wat de juwelen even in de kist doen we even niet meer. Want dat interesseert niemand geen bal. Kregen wij de indrukkers buitenstaande... Um, ja, er werd in ieder geval vanuit de leden minder nadruk op gelegd. Uh, en wat wij zeggen, kijk, het blijft natuurlijk nog steeds belangrijk... als je om je heen kijkt naar de, de bestuurlijke drukte in dit land... Uh, mm -hmm. dan zie je dat er nodig wat moet gebeuren. Ja. Um, maar het is ook verkeerd... De, even, even benoemen, want dan wordt het misschien te vaag. Bestuurslagen wegsnijden, uh -huh. de burgemeester direct kiezen... Ja. de minister-president direct kiezen, Absoluut, ander kiesstelsel. überhaupt ander kiesstelsel. Ja. Ja, dat, en, daar uh, gaat het uh, En grote landsdelen. Ja. In plaats van kleinere mm. provincies. Ja. Um, maar het is een illusie om te denken... dat als we Nederland nou maar anders gaan besturen... dat al onze problemen zijn opgelost. Er liggen natuurlijk een hele aantal grote problemen in dit land. Op het gebied van economie, op het gebied van internationale samenwerking. Maar dit hoort er wel bij. Mm -hmm. Hè? Dus wij zijn... Alexander zegt altijd, het ligt niet in de etalage. Alexander het ligt Pechtold, de Alexander Pechtold. Ja, Het ligt niet in de etalage. Maar we hebben het wel op voorraad op leverbaar. Ja, ja. Dus, uh, en... Nog niet zo lang geleden heeft Gerard Schouw, uh, een van onze Kamerleden die dit in portefeuille heeft, ook weer een concreet voorstel daarvoor gedaan. Mm -hmm. Ja, wat mij trouwens wel opvalt en waar in veel partijen uh, uh, uh, op socialisme, democratie en idee, hey, opiniebladachtig niveau, wel altijd over nagedacht wordt en waar je wel altijd over mening kan verschillen, ook op behoorlijk tot dezelfde partij, is de rol van de, van de staat. Hoe ver moet die gaan? Ook bij de VVD is het mooiste, mooiste voorbeeld: ene uiterste is Nachtwakerstaat. Een, een rol die. die... Die, die bijna teruggebracht is tot nul. Defensie en politie en nog wat. Hè. Eh, en tot, tot ja, toch wel een, een, een verzorgingstaatachtige dingen. Dat tref je allemaal aan bij de VVD. Daar zijn heftige discussies over. Maar dat zie, zie je bij jullie ook niet. Nee, nou, afgelopen zaterdag hadden we op ons congres Jan Terlouw. En wat een feest was dat weer. Uh, Zo'n grote geest. Uh, die daar eventjes uh, geweldig hè? uit zijn hoofd ja. een prachtige toespraak had. Maar die had het daar ook over. Die zei, kijk... Er is geen heilig geloof in de vrije markt. Maar er zijn wel heel veel dingen die mensen heel goed zelf kunnen en zelf kunnen regelen. Maar daar hoort ook goed toezicht bij. Mm -hmm. He, wij hebben vertrouwen in de kracht van mensen maar we zijn ook geen gekke gerretje en dan gaan natuurlijk dingen mis uh, je moet altijd opletten uh, en je moet zeker ook mensen beschermen mm -hmm. maar dat moet niet tot betutteling leiden ja. laten we even naar nu gaan, naar de campagne want daar heeft u ook mee te maken hè, ja. natuurlijk. Um, wat is een beetje jullie strategie, u vertelde al toen u hier binnenkwam dat u elke ochtend hier om acht uur bent om iets grappigs te doen ja, Dat een strategie we, kan zijn natuurlijk. Nou ja, grappig is een beetje te groot woord. Maar we proberen wel iedere ochtend de website te openen met een wat luchtiger item. Waarin je een beetje door je oogharen kijkt van waar zijn we nou met z'n allen mee bezig. Mm -hmm. um, de rest van de tijd vullen we het natuurlijk met allerlei verstandige uh, voorstellen. Over, over allerlei zaken die in Nederland veranderd moeten worden. De woningmarkt, de arbeidsmarkt. Maar laten we nou één keer per dag proberen om een beetje met een knipoog te kijken. van uh, Hoe gaat het met de campagne? Hoe gaat het met ons allemaal? Mm -hmm. En is dat een soort strategie om even de zwaarte van alles af te halen? Omdat jullie denken, de mensen worden misschien een beetje moe... van Europa wel of niet en hypotheekrenteaftrek wel of niet? Ja, in ieder geval, dat, uh, het lijkt af en toe wel of een campagne een soort uh, taartgooiewedstrijd is. En uh, ik geloof wel dat burgers natuurlijk geïnteresseerd luisteren... en kijken van wie vindt er wat. Uh, maar het moet ook niet in, in karaktermoord eindigen. Mensen moeten elkaar niet al te veel, vind ik, uh, als persoon naar het leven staan... Ik vind dit, jij vindt dat. Let's agree to disagree. Hè. En laten we die, die debatten gebruiken... om te laten zien gewoon wat de verschillen tussen ons in inzicht zijn... en niet om de ander helemaal zwart te maken als persoon. Ja. En maar het is de kiezer volgens mij helemaal nee, niet Nee, maar het is, net, het is ook net als een bedrijf wat uh, al of niet wielrennen sponsort. Wij willen daar al of niet mee geassocieerd worden. Zo so, uh, vonden jullie het geen goed idee dat Alexander Pechtold optreedt... in het uh, RTL-televisieprogramma uh, Boulevard. Dat is een soort entertainment-ding. Uh, mm -hmm. Daar zit een gedachte achter. En wat is die gedachte? Want dat maakt onderdeel van de strategie uit. Ja, strategie is een groot woord. Maar je moet denken van nou, als we daar gaan zitten... kunnen we dan iets vertellen over wat wij belangrijk vinden voor Nederland. Mm -hmm. uh, we, we, we, ik heb het al gezegd. En, uh, eigenlijk maar een paar dingen die belangrijk zijn. Je moet een, een, naar een goede school kunnen, een fijne baan vinden ja. en een betaalbaar huis. En daar gaat het bij Boulevard eigenlijk nooit over. Nou ja, maar, je, kunt nee, maar... Dat, je zou dat in kunnen brengen. Maar je kunt ook nog denken, dat is een ander deel van een de strategie... voor welk publiek ga ik me eigenlijk druk maken. Ik kan wel tegen dat publiek praten, maar dan kan ik praten tot paarsend gelatie. Die gaan nooit op ons stemmen, dus daar kan ik net zo goed laten. Zit dat er ook achter? Zo'n keuze. Nou, het is wel zo dat sommige uh, uh, groepen van de bevolking meer op ons stemmen dan anderen, maar wij zijn een hele brede politieke partij. U had het net over, over 50+. Plus. Dat is een one-issue-partij. Wij zijn dat heel duidelijk niet. Wij hebben opvattingen over welk onderwerp dan ook, wat hier in de Tweede Kamer aan de orde komt. Jan Nagel, de oprichter, zou het ernstig bestrijden als hij ja, dit hoorde. Ja. Ja, we hebben over alles een ja. Als ja, het wij, maar niet ten nadele van de pensioengelden ja. is, dat is duidelijk een beetje. Nou, wij, wij vliegen dat anders aan. Uh, en uh, dat betekent, als je een brede partij bent... dat je dus ook opkomt voor iedereen. Hè, het is zeker niet zo dat bepaalde bevolkingsgroepen, mensen met weinig inkomen... of mensen met veel inkomen, of mensen met een hoge opleiding... of met een lage inkomen, veel meer aan D66 hebben. Wij komen voor iedereen op. Ja. Um, maar uh, ja, je ziet altijd dat iedere partij doet daar onderzoek naar. Oké, maar je maakt dus een keuze bijvoorbeeld in programma's... waar je wel, of waar uh, Alexander Pechtold of iemand anders in optreedt. Is dat ook de keuze voor de programma's om um, jullie lijsttrekker Pechtold... te behoeden voor een uitglijder zoals Kees van der Staaij nu net heeft gehad bij RTL? Hoe ja. behoed je iemand daarvoor... Anders dan gewoon te zeggen, ga maar niet naar dat programma toe, want je weet het ja. nooit. Nee, ja. maar dat is ook angsthazerij, zo moet je dat niet doen. Um, ik geloof dat je um, mensen eigenlijk, je kunt sowieso mensen niet echt behoeden voor fouten. Uh, maar waar je wel voor kunt zorgen is dat, uh, dat het goed gaat. Dat alles goed is voorbereid. Dat, me, dat hij geen zorgen hoeft te maken over de praktische dingen... die in zo'n campagne van belang zijn. Mm. He, als, uh, uh, gewoon is het spotje op de televisie in orde? Uh, zijn de posters klaar? Uh, rijdt de bus? Maar wat je wel kan, uh, iemand kan voor kan behoeden... is wat Roemer overkwam in het RTL-debat. Dat hij helemaal is uh, en, en, en, en, en niet wist wat hij moest zeggen. Toen, uh, het bekende verhaal, iedereen weet het inmiddels... dat Rutte zei over die, uh, dat eigen risico dat ze dat helemaal niet van plan waren. En dat hij helemaal niet meer wist wat hij moest zeggen. Daar kun je iemand natuurlijk wel voor behoeden. Ja, je, nou ja, je, je, je bereidt die debatten natuurlijk voor. Dus je bedenkt, uh, uh, wat wil ik zelf gaan vertellen? Wat vind ik belangrijke onderwerpen en wat zou je kunnen verwachten waar een ander het over gaat ja. hebben. En dan probeer je natuurlijk ook te zorgen dat je je huiswerk goed doet. Um, ik geloof overigens niet dat je die debatten moet gebruiken als een wedstrijd... om te la laten zien wie er het meeste van weet. Mm -hmm. um, en want dat is natuurlijk een risico. Wanneer ga je de fout in? Als je heel erg op detailniveau met elkaar zaak Het is toch het gespreken. belangrijkste over hoe je overkomt tijdens zo'n debat? Nee, maar ook waar je met dit land naartoe wil. Mm -hmm. mm. Het een heeft wel met het ander te maken, natuurlijk, maar niet te veel in details verzanden. En niet te veel achter de comma, ja. zeg je. Want dan ga je fouten maken. Ja, als je onzeker wordt, maak je fouten. Toch nog heel even kort over het coalitiespel. We kunnen dat toch een niet laten. Ja, we hebben heel, heel, heel kort. Pechtel pleit er vanmorgen voor een coalitie door het midden. Ja, Welke graag partijen... met de Partij van de Arbeid, zei hij. Ja, dus uh, we, we, we, uh, met of zonder VVD, om wat te noemen. In ieder geval uh, zoveel zetels dat je een stabiele middenpartij, uh, middencoalitie krijgt die ook echt vier jaar de rit Zit, uh, en die niet uh, weer na anderhalf jaar de handdoek in de ring moet maar gooien. Maar een middencoalitie heeft altijd een flank. Buigt die naar links of naar rechts in de opinie van D66 Zo Zoveel mogelijk in het midden. Zoveel <laughs> zo mogelijk. We ja, buigen, maar, maar, nee, buigen niet links. Nee, nee, geen nou, ja, avonturen op links. We hebben nou dat idiote avontuur op rechts gehad. Uh, ik zou zeggen dat we horen... toch wel ons bekomst van. Okay, maar, wie, maar wie horen allemaal tot het midden? Ja, eigenlijk alle partijen die willen hervormen. Die nu echt met Nederland vooruit willen. Dat zijn de partijen okay. die mee moeten doen.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 van Tok van Sebaye en Maatje Kirrie. Zometeen van half zes tot zes Mona Keizer van het CDA. Ik ben in 1968 geboren op het Vissersvenplein... en mijn moeder is Hilletje van Kassirottenpunt en Hillekine. Ook een vraag voor Keizer. Stel hem via vragentenhaag.nl en luister zometeen vanaf half zes naar Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Werkt u al in de cloud?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 Dit is Radio 1.